Uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Dutch Pet veteranen krijgen een sorry van premier Rutte. Dutch Pet 3 ging bijna 30 jaar geleden naar Srebrenica om Bosnische vluchtelingen te beschermen. De soldaten en moslimvluchtelingen werden overrompeld door het Servische leger. 8000 moslims werden vermoord. Er was veel kritiek op de Dutch batters, waar ze nu nog veel last van hebben. Premier Rutte wilde daarom iets benadrukken, hoorde verslaggever Roel Pauw. Dat deze missie weliswaar onder VN-vlag heeft plaatsgevonden... maar dat de regering eh, ook wel degelijk verantwoordelijk is geweest... voor de manier waarop de Dutch batters tijdens en na de missie zijn behandeld. Dus dat, die uitvluchten koos hij niet. Volgens defensieminister Olongren gaf de regering toen te weinig nazorg... te weinig steun en te weinig weerwoord in de beeldvorming. Een nachtmerrie in de lucht. Toen een beginnende parachutist gisteren zijn parachute opende... raakte zijn rechterarm in de knel waarna die brak. Met één goede arm moest de man een noodlanding maken... midden in een woonwijk in nieuw loostrecht in Noord-Holland. Hij wist veilig met beide benen op de grond te komen en maakt het nu goed. En een hoop regenboogvlaggen in Rotterdam vandaag. Het is daar roze zaterdag, het begin van de Pride Week. Ook deze man liep mee in de mars. Nou, we willen toch wel even een statement maken. En... Uh... We vinden het super gezellig En het weer is natuurlijk fantastisch. Ja. Een beetje gevaarlijk. Ook bij de Kuip wappert vandaag de re regenboogvlag. Feyenoord wil daarmee laten zien dat de club van iedereen en voor iedereen is. Vorige maand werd de voorzitter van de Roze Kameraden... een supportersclub voor LHBTI'ers nog met de dood bedreigd. Hij is blij dat de vlag nu gehezen is bij het st stadion. Ik vind het heel mooi. Ik denk dat daarmee de club heel erg laat zien... dat ze echt omkijken naar alle LHBTI supporters van de club. Um, en ook naar de gemeenschap in Rotterdam. Dus ik denk dat het een heel mooi signaal is. Het is voor het eerst in dik 20 jaar jaar dat Roze Zaterdag in Rotterdam wordt gevierd. Het weer nog, het is zo'n 30 graden in het zuiden en 20 in het noorden. Op veel plaatsen kan het later op de avond gaan regenen. Vanaf morgen is het overal frisser en ook kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 amsterdam dinnaag staat tussen Hoofddorp en Rollevarensveen 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie...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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Let nu entertainment for you. We'll yeah. We zijn er, we zijn er. Het, is, het lijkt wel zomer hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. En uh, hier is hij weer ondergetekende uh, Fred Hey. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de tolweg op die 106.9. En natuurlijk uh, DAB Plus 6A. En uh, te gast hebben we Marco Carolus. Ja. Marco, een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, feest kan beginnen. Ja. <laughs> hey, daarvoor zit je eigenlijk hier, hè? Ja, inderdaad. Ja, jouw nieuwe single. Feesten kan altijd. Ja. En, uh, van waar de titel? Uh, ja, dat is eigenlijk uh, gekomen omdat ik... Ik was zelf met het nummer bezig. Uh, het nummer is uh, een oud nummertje van uh, Mickey Krause. Ja. Voor die Eeuwigheid. En daar was ik eigenlijk een beetje zelf mee aan het aan schrijven. En zo kijken wat ik kon doen. En uh, ja, daar kwam ik eigenlijk helemaal niet uit. Dus uh, toen heeft uh, Carlo uh, Rijsdijk heeft mij daar... Uh, Aardig in geholpen, moet ik zeggen. Oké, okay. want het is niet het eerste nummer hè, wat je gemaakt hebt? Nee, nee, ik heb er uh, eigenlijk al, uh, al tien uit. Ja, eigenlijk elf, maar eentje onofficieel eigenlijk. Ja, goed, ik heb, ik heb uh, even kijken hoor. Ik heb hier uh, vijf, zes, nee vijf. Vijf heb ik hier. Want uh, mijn lijstje begint met een gave tijd. Ja, die is, uh, ja, dat is eigenlijk uh, het nummer uh, voor deze. Ja, we, weet je, we gaan hem eerst luisteren. Feesten kan altijd. Marco Carolus. Ja. Zo rond een uur of vier Krijg ik zin in feest en veel vertier Rijd dan vlug naar huis Zodat ik s'avonds kan gaan stappen Pak een douche, trek snel mijn kleren aan Hoogste tijd om weer op pad te gaan mijn stemming is perfect om weer eens lekker lol te trappen En ik zing... bij mijn stamcafé, stap ik naar binnen en doe gezellig mee. Er is een feestje en je weet, dat moet ik mee beleven. Geef een rondje voor de hele zaak, nieuwe vrienden heb je zo gemaakt. Klinken met de glazen en we proosten op het leven. En zingen oh. oh, oh, oh, oh. Ik dacht, ik schuif nog even aan, heel, uh, heel ja, sneaky, maar dat ging niet meer. Feesten kan altijd. Dus, uh, <laughs> <laughs> voor de mensen die dachten, is hij nou van zijn kruk afgevallen. Nee, ik gewoon een beetje aan. <laughs> ja, voor degenen die, die zitten mee te kijken, die, die zien dat allemaal. <laughs> ik probeer ook eventjes uh, een show te maken zonder hoesten, maar uh, ja, ik ben, ben een paar weken tussenuit geweest. Dus vandaar... Ja. Hey, Marco, feesten kan altijd. Uh, waar, waar, waar, waar kom je eigenlijk vandaan? Uh, uit, uit welke hoek? Uh? Geboren en getogen in Valkenswaard. Valkenswaard. En uh, ja, momenteel woonachtig in Hogeloon. Dat is uh, ja, net een paar dorpjes verder. Ja, ja Hogeloon ken ik wel. Dat ik ben wel eens in ieder geval aan die kant geweest. Dat sowieso. Ja, heel veel mensen kennen het. Want de, de, ja, de Eurocamping die zit daar. Ja, en ja, daar ja, schijnen klopt. echt heel veel mensen naartoe te gaan. Dus ja, klopt. Ja. ja. En dan zitten er ook nog wat, wat parken. Ja. Die dus uh, nee, dus het, het, het, uh, hoogloon komt. Het, het is bij ons net zo toeristisch als hier. Ja, ja <laughs> de dus is er geen bal aan. Ja. <laughs> maar ja, dat zeggen we niet. Hé, hey, maar... Um, de, de single uh, super gave tijd ja of tenminste gave tijd voor jou dan ja de, ja, de, de gave tijd is uh, dat is eigenlijk uh, um. Ja, het twee, tweede nummer van uh, de, de nieuwe Marco. Hè, de, ja, ja, ja. <laughs> ze zeggen wel eens de Marco 2.0. Ja, ja. Uh, het was eigenlijk... Ja, ik, ik ben vroeger begonnen uh, als, als radio-dj en uh, face dj En op een gegeven moment ben ik rol jongen hele jongen hele gekomen. En uh, ja, die zegt uh, op een gegeven moment van... Uh, ja, die hoorde mij een beetje meezingen. Hij zei, daar moet je iets mee doen met die stem van jou. Dus we hebben een ja. nummer opgenomen. En toen had ik zoiets van... Nou, één plaatje gemaakt. Heel blij, klaar, verder. En... Ja, dat smaakte eigenlijk naar meer, maar ik bleef eigenlijk hangen in dat carnaval en ski. Ja. En uh, mensen die mij dan ook uh, wouden boeken, die zeiden dan ook van ja, god, we willen jou wat boeken, maar dan boeken we dus een carnavalsartiest. Ja. Ik zei ook ik ben meer dan alleen maar dat. Dus uh, ik heb corona eigenlijk aangepakt om. Uh, om, om ja, ik kon toch geen optredens doen. En een carnavalsingel uitbrengen, ja, dat was al helemaal. Uh, ja, dat not not is Ja. ja. Ik kon er toch niks op, uh, op verdienen of ik kon er niks mee, dus uh, toen had ik zoiets van nou dan pak ik dat aan. Om dus uh, te laten zien aan mensen dat ik meer kan als alleen maar dat. Dus uh, toen ben ik eigenlijk begonnen met uh, een, een eigen nummer uh, geschreven, nu heb ik jou. En uh, de gave tijd is eigenlijk uh, als tweede nummer uh, daarvan gekomen. En dat is een, uh, een duo uit het Zielertaal. Uh, die hadden dit nummer als eigen nummer en dat vond ik zo leuk dat ik dat dus eigenlijk uh, heb vertaald naar uh, het Nederlands. En in het Duits heet die een geile tijd en dat is op het ja, Nederlands dus uh, de gave ja, ja, ja. tijd. <laughs> ja, het klinkt heel anders, maar <laughs> <laughs> nou, we verder over. Hey, maar um, ja, hoe, hoe, wat, wat kunnen we eigenlijk meer verwachten? Want wat ga jij dan nou nog een andere uh, repertoire zeg maar hier aan toevoegen of? Um, nee, nee, hier blijft het eigenlijk een beetje bij. Met uh, Peter van Nierop heb ik dus uh, de, de carnaval en appere nummers uh, allemaal gemaakt. Ja. En uh, ja, goed, eigenlijk uh, Ik zit ik nu bij uh, Manfred Jongenelis uh, in, in, in, uh, in zijn studio. En daar kan ik ook net even iets meer uh, wat serieuzere nummers uh, bij maken. Dus uh, ja, dat, dat blijft ook. Hè. Dus uh, net zoals ja, dus... we dadelijk gaan horen, de gave tijd. Uh, uh, uh, ja, feesten kan altijd. Nu heb ik jou, dat blijft wel, maar... Ja, ja. Ja, de, de, kijk, carnaval en apreski ga ik ook niet loslaten. Dat zal ook wel ieder jaar wel een nummer komen. En de rest van uh, het jaar, uh, ja, één of twee nummers, uh, toch wel wat serieuzer. Ja, dus we kunnen wel een, uh, een ballet van jou verwachten. Dat zou ik ook nog wel een keer willen ja. doen. Echt zo'n heel rustig nummer, ja, met bijvoorbeeld alleen maar een gitaar. Dat ja, lijkt me dat goed, fantastisch goed. om te doen. Ja, een beetje, uh, ja, zou ik zeggen, Peter Beens, Wolter Groes een beetje transmaalachtig ja. uh, muziek, zeg maar. Ja. Tenminste, Frans Bouwen hebben ook wel aardig wat feestnummers natuurlijk. Hé, maar... <laughs> hey, maar uh, ja, ik zou zeggen... hem maar. De gave tijd. Ja, nou, bij deze... Uh, een hele mooie single van mij. Getiteld Gave Tijd. guys Super gave tijd. Ja, ja, en dan moet je, dan moet je <laughs> die, die heb ik in coronatijd uitgebreid. En, en dan ga je dus interviews af. Ja, toen dat tijd allemaal telefoon is natuurlijk. Ja. Want je, je, je mocht geen studio in. En dan, uh, ja, we waren net eigenlijk een beetje... Alles was weer een beetje los. Ja, voor, ja. Voor, volgens mij voor vijf of zes weken. En toen was er zoiets van uh, toen het net los was. Ja, weet je wat... Druit met die plaat. Weg. Nu kan het. Nu ja, hebben we weer ja, ja. de gave tijd. En ja, voordat we het wisten zaten we met z'n allen in de lockdown. En toen was, ja. ik, toen was ik dus heel druk bezig met de promotie van het nummer. Ja, ja maar wie schrijft dan nou een nummer? Gave tijd. Het is toch helemaal geen gave tijd. Ik zeg maar, wacht even. Ik zeg, wij zitten hier met z'n tweeën nou uh, aan de telefoon. Ik zeg, een interview te houden. Ik zeg, dat is toch al een gave tijd? Ik zeg, als je zondagsmorgens met je gezinnetje... lekker broodjes kan eten en, uh, en, ja. en uh, bij elkaar kan ja, zijn... Gewoon, uh, ik zeg, dat is toch ook een gave tijd... Ja. Ja, toen hadden ze wel zoiets van, ja, ja, ja, ja. We, we kijken allemaal veel te, uh, ja, te zwart eigenlijk naar, uh, naar alle dingen. Ja. Hè, we, we, ja, wij Nederlanders zijn er volgens mij sowieso wel heel goed in inklagen. Mm. Dus, uh, ja. En uh, ja, ik probeer daar toch wel een beetje wat positiviteit ja. in, uh, in mijn nummers en in mijn optredens te brengen. Dus uh, dat Super. mensen echt gaan inzien van, ja, maar het is allemaal niet zo zwart als dat het, uh, het leven is kleurrijk. Je moet er zelf iets van maken. En ja. Nou, ook feesten kan altijd. Hè, er zijn van die hele mooie tegeltjes. Het leven is is een feest. Je moet alleen zelf de slingers ophangen. Ja. Het is niet moeilijk. Nee, het is niet moeilijk inderdaad. <laughs> ja. ik, ik, dat zeg ik uh, iedere dag eigenlijk. Het ja. Ja, je moet, je moet leven is een feest. Ja. Je moet zelf de slingers ophangen inderdaad. En, en, ja. hey, um, mm. Ik ga er heel eventjes een andere plaat tussen uh, gooien. En Dan gaan we nog even kijken of we nog een beetje koffie kunnen krijgen. Hier dan, want oh, uh, dat is altijd <laughs> lekker koffie. Mensen, uh, zeg, uh, zet dat apparaat maar aan. We gaan dadelijk koffie drinken. Zij een een herinnering, een mooi moment. Zo staan die ogenblikken in mijn gedachten gepreend. Als een dagboek vol met plaatjes, ik ken ze bijna allemaal. Die bladzijden van jouw leven. Met elk zijn eigen verhaal. Lees ik geluk in jouw ogen? Is daar als een nieuw gedicht. In de dag van ons leven. Vol met zorgen en plicht. Lees ik geluk in jouw ogen? Zie ik even de regels niet? Hier staan geschreven en gaan over ons verlicht. Zo sterk als een kasteel doorstond jij zware tijden Doch jouw muren bleven heel Ik deed wat mijn plicht was Gefaren ten tegen de kou Een vesting voor het leven Die ik bouwde met behulp van jou Elke steen telt een dag uit ons leven. Elke steen gebouwd met liefde. Opnieuw naar jouw verlanging. Ik hoor muziek uit een verre café. Waar ik jou toen tegenkwam. De liefde voor mij is nog nooit zo echt geweest. Je gewoon en spel Ik zal het niet missen, het einde van zonverklacht. Zo, daar was hij dan, Lucas en Gea uit Groen. Ja. Die keer ook wel, denk ik. Zeker. Ja, ja. Ja. Nou ja, laatst maakten ze nog een geintje inderdaad dat ze, dat ze in het ziekenhuis lag. Maar dat kwam, dat ze bewogen <lacht> <over> had. maar <lacht> Dat laten we even in het midden. Hé <laughs> hey man, um, ja, we zijn aangekomen bij de single, uh, nu heb ik jou. Ja, waar het, uh, ja, waar, waar het eigenlijk uh, met mijn, mijn omslag een beetje bij, uh, mee kwam. Hè. Dus uh, ik had, ik had echt zoiets van, ja, hoe moet ik nou de mensen kenbaar maken... dat ik, uh, dat ik meer kan als alleen maar carnaval, hoempa, uh, apres ski en... Um, wat is nou de juiste tijd om, uh, om dat bekend te gaan maken? Hoe, hoe ga ik dat aanpakken? Ja. En, uh, nou ja, goed. Toen uh, maakten we in één keer met z'n allen uh, corona mee. En uh, ja, dan hoor je op een gegeven moment... ja, carnaval gaat niet door, apreski gaat niet door. Dan had ik zoiets van, ja, en, en nu? En toen kwam weer dat bovendrijven, wanneer ga ik dat doen? Ja, nu dus. Dus uh, rap uh, ja, in de pen gekropen en... Uh, uh, nummer geschreven. Een flesje corona erbij met een <laughs> <Ja>, in. <laughs> ja, nou, bij mij is dan meer een zijn een, een, een eigenlijk. Die zit uh, okay. hierin. Dus uh, ja, dat, daar ben ik toch iets meer van. Dus uh, en, ja, ik had, ik had het op papier staan en uh, ik ging naar Peter toe. Ik zei: Peter, ik zeg: Je uh, moet nog een deuntje bij. Ik zeg, maar, ah. ik, ik wil geen cover. Ik zeg: uh, Als ik dan een verandering van mij laat zien, dan moet het helemaal spelen splinter nieuw zijn. Er moet alles nieuw zijn. En niet dat ze uh, gaan zeggen van ja, maar dit is nog, toch nog een cover. Dus, uh, dus ja, we hebben de, de muziek erbij uh, bij gemaakt met z'n tweetjes en uh, ja, ik moet zeggen, een heel verrassend plaatje geworden. Dus uh, heel veel uh, leuke reacties op gehad van mensen. Mensen die wel zeiden van een hele andere kant als we van jou gewend zijn. Ja. Maar uh, ook ja, dat mensen wel zeiden van misschien had je dit iets eerder moeten doen. Nou. Ja, dat had ja. ik eigenlijk ook wel, ja. Ja, maar beter, beter later is nooit, zeg ik altijd. Ja, Volk? inderdaad. Ja. Ik denk dat we hem eventjes uh, <coughs> tegenwoordig gaan brengen. <laughs> ja. Michael. Hallo. Het is steeds Ja, ja ik, uh, hij doet het weer. Oh Al yeah. ja. Op zoek naar het meisje van mijn dromen Ik hoopte elke dag Dat deze droom ook uit mocht komen Maar is dan toch die ware vrouw Die mijn hartje gaat ontstelen Een meisje zo lief en trouw Om mijn leven mee te delen Nu heb ik jou Ja, jij brengt het beste in mij naar boven. Ja, je moet me... Me zitten, en toen is ik het meteen. Ik moet niet meer langer zoeken, dus ik nam zo mijn besluit, ik stelde me aan je voor en vroeg je, wil je met me uit, nu heb ik jou. We zijn nu twee jaar verder. Samen vonden we ons geluk. Binnenkort gaan we trouwen. Onze liefde kan niet meer stuk. Nu heb ik jou, de liefde van het leven. Waar ik Nou, hey, hey, hij doet het weer. <laughs> ik hoor mezelf weer. Ja, ja Dat is ook wel prettig. <laughs> de prettig. Als je radio maakt, is dat prettig als je je eigen door de koptelefoon weer hoort, ja? Ja, toch? Hé, maar um, ja, dit is inderdaad een, een andere een genre, zeg maar. Ja. Uh, ja ik ben al, wel al jarenlang ben ik erg fan van de Duitsstalige muziek. Dus de Duitse slager, de, de ja. Helene Fischer-achtige muziek. En dat noemen ze dan heel mooi de, de Disco Fox hè, in Duitsland. Ja. Dus uh, ik heb het ook tegen Peter gezegd. Ik zeg, zoiets moet het wel gaan worden. Het moet een beetje dat Disco Fox. Waar je gewoon lekker een, een, een stevige fox trot op kan dansen. Quickstep en uh, dat soort dingen. Dus uh, ja... En, uh, Stukken gesproken tekst erin. Dat was, uh, dat was ook wel weer uh, wat ik van mensen te horen kreeg uit de muziekwereld. Van, Joh, dat is lang geleden dat, dat we zoiets gehoord hebben. He, en uh, saxofoon erin. Uh, ja, en dan ook nog eens een keer niet van, uh, van een van de minste Alfred, uh, Alfred Boualdi, die dat ingespeeld heeft. Ja, dus uh, was, niet, ja. niet een van de kleinste mannen die... Uh, ja, daar ben ik best wel trots dat ik dan zoiets uit kan brengen. Ja. Nou, nee, maar dat is inderdaad ja alleen visje. Daar noem je iemand op natuurlijk. Ja. Dat is een, een, een a, a, artiest in, in Duitsland natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, vele grote uh, hebben met haar gezongen. Dus ja, is dat ook een beetje jouw droom? <laughs> Ja, ik zou liegen als ik zei... Nou, nee, nee, Linnifichon, nee, hoeft niet te nee. zijn. Maar als die met mij aanklopt van... Uh, joh, zullen we samen, ja, uh, samen uh, uh, zijn duet gaan ja. opnemen. Ja. En ik zeg dan nee. Dan, uh, dan denk ik dat er heel veel in de muziekwereld mij uh, zeggen van... Uh, hoe stom kon je zijn? Ja, daarom. Dus, uh, nee, maar... Uh, maar zie je jezelf ook uh, uh, in een duo? Of? Um, ja, zeker. Ja, ja, ja, want ik heb, uh, ik heb zoiets van... Uh, ja, ik ga dan iets... Uh, ik, Grijpt misschien iets minder hoog. Is nog steeds wel hoog. Maar uh, als, uh, als Jannes uh, een keer uh, zou zeggen van... Joh, uh, zullen we een keer samen een duet uh, maken? Een leuke uh, nummer met z'n tweeën. Of, ja. Uh, maar ja, goed. Ook, uh, ja, ook de, de, de mindere artiesten. Minder, mindere, Minder mindere zijn ze niet. Maar minder bekend nee. in ieder geval. Want ik vind ook... Uh, ja, die die statussen die ze allemaal aan een artiest... Je hebt een A-status, een ja, B-status, een C... We zijn, we zijn allemaal artiesten. We proberen allemaal uh, leuke muziek te maken. En uh, daar proberen we dan ook nog een centje van uh, ja, aan ja, te kunnen ja, verdienen. Ja, ja. En de ene, ja, dat gaat wat makkelijker dan de andere. Maar uh, ja, kijk, ik heb zoiets van, uh, er, zijn, er zijn zoveel artiesten als die naar mij toe komen. Uh, en ze zeggen van, uh, van joh, uh, leuk uh, of ik zou het zelf vragen. En ze zeggen, ja, ja, natuurlijk, uh, een duet is altijd leuk om, om te maken ook. Ja, gewoon uh, Marco en Marianne Weber. Toch? Dat is ook wel heel ja. hoog gegrepen. Maar, ah, ja. Ja. Ik gaf maar eventjes een gooi eraan. Nee, maar uh, ja. Maar, maar hoe zie jij de, de toekomst in de muziek uh, voor jezelf? Um, nou ja, in ieder geval gewoon nu lekker doorgaan waar ik mee bezig ben. Want uh, ja, ik, ik moet zeggen, uh, Dennis, uh, mijn plugger, die, uh, die zegt ook van. Uh, sinds de laatste drie platen die je heb uitgebracht... Uitgebra en die heb ik ook echt laten pluggen door hem. Ja, um, ja jouw naamsbekendheid wordt, uh, wordt steeds groter in, uh, in Radioland. Ja. En uh, steeds meer radiostations die zeggen van... Uh, joh, daar heb je weer zo'n leuk plaatje van, uh, van Marco. En zeker, ik moet zeggen, bij feesten kan altijd... Hè. Er is de afgelopen maand is er echt een containerlading... en geen kleine container, echt een hele grote containerlading... aan, uh, aan Nederlandse nummers uh, uitgekomen. Ja. Nederlandstalig ook. En uh, ja, kijk goed dat er dan, dan uh, radiostations uh, die mij meteen in hun, uh, in hun uh, hoogste prioriteitenlijst zetten. Uh, ja, dan mag ik alleen maar in mijn handjes klappen. En uh, net zoals bij ons een, een Omroep Brabant die hem dan ja, oppikt. Op ja, ja. Dan heb ik echt zoiets van ja, wauw. Ja. He, dus, uh, en dan zeggen mensen ook tegen mij... ja, maar waarom ben je nog niet bij Radio NL te luisteren? Ja, goed, ja, dat, dat is hun beleid. Ja, goed, ja. Daar komt ook zoveel dat... binnen. En dan moet je gewoon het geluk hebben dat, je, dat ze jouw plaat eruit ja, klopt. ja, Nee, maar goed, he, dat, dat geldt eigenlijk voor je hetzelfde. Ja. Het ja. enige wat ik kan zeggen is uh, tegen de mensen van... ja, goed, als je mijn uh, muziek leuk vindt... Uh, blijf uh, plaatjes aanvragen bij, uh, bij jouw favoriete zender. Ja, ja. En wie weet komt die dan wel ooit een keer voorbij, Ja. Zo is dat. Het publiek bepaalt eigenlijk toch wat, wat een hit is en wat niet. Hè? Dus, uh... ja, ja, ja, de meesten kijken natuurlijk ook uh, vaak, die, die van Nederland samengehouden, kijken heel ja. vaak natuurlijk naar TV Oranje. Ja. Uh, die werken dus samen met Radio NL. En ik moet zeggen, da daar kom ik regelmatig voorbij. Zelfs mijn oude clips komen daar nog ja, voorbij. Ja, ja. Dus uh, dat is wel een leuke... Uh, ja. Zeker als je dan een filmpje krijgt weer op, op Facebook... of, uh, of gewoon in, uh, in een privéberichtje van... Uh, kijk, je, je nummer komt weer voorbij op, uh, ja. op TV Oranje. En dan zelfs ook ja. de oudere nummers. Ja, dat is gewoon tof om, uh, om natuurlijk ja. uh, dat te horen. Ja, nou, nou weet ik wel dat uh, uh, TV Oranje niet zo... Uh, uh, Kijk, heb op, zeg maar, op, de, op de muziek. Ze denken van. Hè, er is een clip uit en uh, er is muziek uit en we draaien van alles en nog wat. Ja, de selectie is daar wel wat makkelijker. Ja, ja, Dat ja, heb dus, ik, maar, uh, ja goed. Kijk, ja, ik, ben, ik ben zelf uh, 25 jaar Radio DJ geweest. Ik heb ook bij mij artiesten tegenover me gehad waarvan ik zoiets had van... ja, dat plaatje zou ik thuis niet draaien... maar misschien zitten er wel 30.000 luisteraars niet te luisteren. Uh, en dat is 30.000. Ja, waar, ik, ik zat in België in echt in een hele grote zender. Dus uh, regionaal... Uh, ja, België mag, mag dat allemaal net nog even wat groter als hier. Ja, en uh, maar ja, daar kreeg ik ook telefoontjes op terug... van mensen die zeiden van... Uh, oh, toffe plaat en uh, toffe ja. artiest. En uh, verkoop die singeltjes. En uh, dan ben ik bij mijn eigen... Even, ja, in, in mijn platenkast kan hij niet staan. Maar je moet zien hoeveel mensen dit wel leuk vinden. Dus iedereen verdient, ja, zeg ik dan een podium. Ja. En, en ja, of je dan wat minder goed bent, of, of, hè, of je hebt de status van, uh, van de toppers. Ja, ja ik zeg het, er, in, in muziek zijn er geen, ja, zijn, vind ik dat er uh, geen verschillen zijn. <tie> He, uh, nogmaals, het publiek bepaalt uh, ja, ja, welke muziek ja. goed is. Ja, ja maar toch, uh, ook uh, degene die. Uh achter de microfoonknop staat... en uh, die bepaalt er ook een klein beetje wat er wat wel en niet gedraaid gaat worden. Ja, die hebben, ik vind die ja. hebben de macht om te zeggen van... hier maken we een hit van. Ja. Uh, dus uh, en, en, ja, Ik probeerde in mijn radioprogramma ook altijd... Uh, de, de, de, ja, de, de kleinere artiesten die, die nog geen bekendheid hadden... die, ja, die probeerde ik echt op zo'n hoog mogelijk voetstuk te zetten... Ja. Ja. zodat die ook uh, ja, door konden stromen naar... Uh, ja, een betere... betere uh, positie. Een betere positie, een betere positie ja. ja. ja. ja. Hé, hey, um, we gaan er nog even eentje draaien. En dan gaan we eventjes iemand bellen. Uh, die ik klaar heb staat, staan is een huisje op de berg. Een hutje op de berg, ja. Die uh, heb ik ook zelf geschreven. hutje, ja. Ja, sorry. ja, Ja, hutje op de berg. Ook samen geschreven met, uh, met Peter. En... Uh, dat ding heb ik nooit is, ja, Daar heeft Dennis nou ook een klein beetje spijt van, volgens mij. Eh, misschien <laughs> hadden we dat toch moeten doen. Ja. Maar het ding plucht zich eigen momenteel. Als ik ga kijken op, uh, op, de, uh, op Spotify en zo, het meest beluisterde nummer uh, wat ik heb. Dus, uh, en heel veel mensen kennen hem. En dat is wel leuk natuurlijk. Maar dat is echt uh, ja, toch wel een beetje wat appreskie gericht. Maar ja, we hebben het over... Um, je hoort een nummer op een gegeven ja. moment. Vier seizoenen. Dus eigenlijk is het een jaar een jaarplaatje. Kan, kan het. Ja. Ja. Kan het. het ja, eigenlijk zomer. altijd. Uh, ja. Met elke voor en zo. Dat, uh, In de zomer kun je ook naar het hutje ja. op de berg. Ja. ja. <laughs> nou, dat kan ook. Doen we. Het. <laughs> Hoe oud hij is, weet niemand. En sinds mensen heugen Noemen ze hem.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 Ja, dat klinkt lekker, uh, Erwin. Denk jij? Ja, ja zeker. He? Eh? <laughs> ja, je kent hem, de Bongoson. Ja, zeker. Ja, ja. Zo, maar dan gaan we eventjes uh, langzaam wegzetten. Uh, ja, ik zou zeggen nogmaals een hele goede middag, uh, Erwin. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. Ja? Het gaat goed. zeker. En met de singel? Alles in ja, het, gaat het leven. Goed hoor. Gaat ook goed hoor. Ja. ja. Hey, de, alles in het leven is dat een een, een, een cover? Ja. Van uh, Everybody Loves Somebody Sometimes. Dat dacht ik al. <laughs> ja. Hey, ja. hoe ben je dus er zo opgekomen, gekomen, Erwin? Uh, ja, eigenlijk in de coronatijd. Uh, in de coronatijd zijn we begonnen met uh, met dat nummer, zeg maar, uh, uh, in, het, in het Engelse doen. Uh, ik bedacht Harry Gerrits uh, ineens, zullen we dat uh, eens gewoon uh, in, in het Nederlands gewoon uitbrengen. Ja, ja. Ja. en Toen gingen we bedenken, wat gaan we er dan maar van wachten? Ja, dat net alles in het leven, ja. ja. ja. Zo ja. is het uh, goed gedaan, zeg maar. Nou, Volgens mij sta je nu in de tuin, of niet? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee. De net, de net uh, nee, het signaal is viel een beetje weg, dus uh, ik denk, nou, je bent rond, uh, rond uh, de tafel aan het rennen in de huiskamer ofzo. Nee, maar... nee, nee, nee. Nee. Nee. nee, maar het klinkt ineens goed. Dus, uh, nee, dat gaat goed in ieder geval. Hey, en, Ja, uh, uh, ja wat, wat, wat, wat kunnen we nog meer van, van jou verwachten? Behalve dan alles in het leven? Nou ja, na de zomer. Of uh, ja, of na de zomer. In de nazomer, laat ik het zo zeggen. Wil ik, nog, ik heb nog een nummer liggen. Ik heb, ik heb er zelfs nog twee of drie liggen. En uh, ja, die wil ik nog uit gaan brengen. Dat is dan de laatste van dit jaar, zeg maar. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ja maar je wilde jaarlijks drie uitbrengen ongeveer. Ja, drie. Drie, vier. Even kijken hoe het loopt. Ja, inderdaad. Kijken dus, hoe het uh, loopt het, uh, met de coronatijd. Ja, dat weet je wel. Hoe dat allemaal gaat lopen. Toch? Nee, zo is het. Ja. Ik bedoel, we hebben corona gehad en we hebben de apenpokken. Nou ja. Ja, ja vogelgriep. Vogel ja, toch? Ja, nou ja, vogelgriep was het wel, hè, maar uh, apenpokken ja. is uh, totaal weer nieuw natuurlijk. Ja, klopt ja. Ja, dat is zo. Ja, je weet het, ik heb al foto's voorbij zien komen. Nieuwe ja. test een bananen in je neus. Hè. <laughs> Heerlijk. Wat hey, dus, nee, uh, zei jij? Ze verzinnen wat, maar je bent er mooi klam met al dat geneuzel. Want dan kost iedereen een hoop geld en frustratie. Want dat is uh, natuurlijk niet fijn. Ja. Nou ja? Ah, ja. Dus. Wacht. Uh... Hey, ja. en uh, waar kunnen mensen jou volgen? <coughs> en win. Nou, ik zo, zo uh, op mijn Facebookpagina zanger Erwin Amans. En uh, ze kunnen mij uh, uh, boeken en zeg maar, doen bij Rood dit Blauw op Later label. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou dat, uh, En op YouTube en uh, Heb je daar dan ook ja. nog een kanaal of? Nee, heb ik geen kanaal. Nee, Niet. nee, nee. Okay. Maar dan kunnen ze wel maar vi videoclips vinden, want ik heb op bij Elf neem ook wel een videoclip. Ja. Dus dat geldt. Ja. Hey, Erwin, in, uh, ik zou zeggen, uh, ja, kom er maar lekker aan. Ja, maar nou, dat kunnen, kunnen we gewoon doen, hè? Zullen we het dan maar doen? Ja, doe maar. <laughs> ga je gang, Erwin. <laughs> Erwin? Oh. Ben je er nog? Oh, dan ben je weer. Ja, ja, ik was je even kwijt. Nou, ik ga hem even aankondigen, Kom goed. Oké. Okay. Nou, het is de van Erwin Amans en uh, alles in het leven. En maak uh, maakt een mooi feestje, want... De... Gaan we nou, zeker doen. En, uh, Komt het helemaal goed? Oké, okay, Erwin, dankjewel en uh, graag tot de ja. volgende keer, hè? Tot de volgende keer, hè? En hoi, hoi, hoi. Yo, goed, goed weekend, hoi, hoi. Van Chalde, hoi. Hoi. Ik denk soms bij mijn eigen, man is zie ik je weer. Wat hebben we gelachen die afgelopen keer? Het werd toen wat later. Ik raakte in de war en voordat ik het wist, stond ik boven al de. Everybody loves somebody someone. Ja. En dat was van... Uh, Erwin Armans. <laughs> ja, wel een vrolijk nummer. Ja, dat wel. Want het, ja. Is, uh, het is uh, ja, ook uh, eigenlijk een beetje feest, hè? ja, Ja, er wordt, uh, bij, bij nummers uh, merk ik wel... Uh, ook die, die langzame nummers... Er wordt uh, rap een, een beat ondergezet. En dan uh, ja, heb je weer een nieuw nummer te pakken. Maar ja, als dat is wat de mensen graag willen horen... Ja, tuurlijk... Uh, wie zijn wij als artiest om daar niet aan, uh, aan gehoord te geven? Ja. Nou ja, uh, mijn idee, maar <laughs> ja, ik, ik heb zo soms mijn eigen uh, switch erover. Ja, ik denk dat ook hier weer mensen zullen zeggen: van dat is jammer, van dat mooie nummer. Ja. Dan moet je vanaf blijven. Ja. En anderen hebben zoiets van: hey, dat is een gaaf nummer. Ja. Dus ja, dat is weer uh, die ja, smaak van. Die... Uh, ja, van ja, mensen. En, en heb je ook mensen die tussenin zitten die zeggen. <laughs> ja, ja, ja. ja Leuk een keer gehoord hebben, maar, ja, ja. Ja, ja. En dat zijn allemaal mijn nummers en, en. Ja, andermans nummers. Ja, zo gaat dat bij iedere bij ieder artiest, denk ik wel. Ja. ja. Misschien dat mensen nou ook niet <laughs> hebben van. Joh, Marco, je had van een nummer van Mickey Krause af moeten blijven. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Mijn excuses mm -hmm. <laughs> Nou ja. hè <coughs> hoest. Wil niet weg. Hey, Marco, uh, ja, de tijd zit haast op. Uh, mensen kunnen jou uh, ergens nog volgen of uh, vinden op uh, Facebook. Uh. Ja, als ik dadelijk wegrij, staat een grote sticker op mijn auto... en dan uh, kunnen ze hem allemaal achterna rijden. Ja, je ja, raakt me niet. Nee, nee de... oh, dat bedoel je niet. Nou, ja, dat kan wel, dat kan wel. Als jij, uh, als, als, als jij uh, ik weet niet hoe nou, gaat. Volgens mij, als ik hier dadelijk wegrij. zit er een hele sliert achter ja. me... maar die zijn me niet aan het volgen, die willen nee, gewoon naar huis. Nee, ah. als, je, als je gaat naar www.marcocaroles.nl... dat is allebei met een C... Marco met het C en Carolus met het C. Dan uh, kom je op mijn uh, webpagina uit. En uh, ja, daar vind je eigenlijk alles van maar hoe dat ik te boeken ben. Uh, en, en als je het vergeten bent. Uh, ja, wat Eva net zei: Rood-Hitblauw. Ja. Dan zit ik ook ja, in die, ja, in die ja. stal, hoor ik ook thuis. Dus, ro, ro, uh, ja, Rood-Hitblauw is het. Rood-Hitblauw, ja, ja, ja. ja. Dus. Uh, en uh, ja, dat, dat, je kunt me daar boeken of uh, kijk eens voor wat meer informatie. Maar als je gewoon op, uh, op Google mag ook een rollers in uh, voertuig. Ja, uh, van alles tegen. Ja, ja, ja. de videoclipjes en uh, de nummertjes en uh, Instagram. Ja. Instagram, Facebook... Snapchat, uh, uh, uh, ja, wat, wat hebben we nog meer? <laughs> TikTok, TikTok, tegenwoordig. Uh, die, die staat er dan niet bij. Die, uh, die, die moet mijn lieve wederhelft er eigenlijk nog even bij zetten. Maar dat is ook helemaal nieuw voor mij. Daar ben ik ook wel een beetje mee aan het experimenteren. Ja. Dus uh, dan laat ik ook uh, nog de andere kant van me zien. Dus niet alleen de kant van zanger... maar uh, ook de, de kant eigenlijk wat ik doe uh, in het dagelijks leven een beetje van ja, mijn werk. Ja, een, dus, beetje, uh, een beetje real life... Uh, ja. ja, geen soap natuurlijk, maar <laughs> <laughs> dat, dat, dat wordt dan uh, iedere, nee, ik, iedere ik, dag eigenlijk een uh, anderhalf uur opdijmen ongeveer. Ik, denk, ik <laughs> denk als er camera's met mij mee gaan lopen, dat hij van ons zegt van, uh, ga maar ergens anders wonen. Dat, <laughs> <laughs> die poppenkast wil ik niet in huis hebben. Hé, <laughs> hey, maar um, ja, ik heb er dan nog aan staan. Uh, even geven dan uh, moet ik even spieken. Iets met koffiepads. Hé, hey, Beds. <lacht> ja, dat is wel, uh, wel leuk. Dat was eigenlijk wel, uh, wel leuk. Nee, dat is, want we hadden het net over die koffie. Dus toen wou ik al zoiets zeggen van... Moet je eigenlijk Beds draaien? Bet's dat is, uh, dat is eigenlijk, eigenlijk een nummer... van, uh, van uh, het Valkenswaardse carnavalslied. Uh, uh, ja, een, een, een, een Valkenswaard heet... Met de carnavalstrieperschat... Dus, uh, en uh, dat was Ivo en de Koffieboontjes. Dat is natuurlijk uh, ja, de, de artiestenaam. En dat nummer heb ik vroeger als uh, d natuurlijk... in de regio helemaal grijs gedraaid. Ja. En uh, ik had zoiets van, ja, daar wil ik eigenlijk iets mee doen. Dus even kijken of dat, dat uh, Buma uh, gerechtigd ook, uh, ook kon. Ja, daar stond hij aangemeld. Dus nou ja, goed, dan hebben de voorzieners van het liedje... hebben dan, uh, dan ook zijn uh, gage ervan. Ja. En uh, ik heb dat eigenlijk meer in een... Uh, ja, een nieuw jasje, meer, meer buiten Valkenswaard. Want op een gegeven moment hebben ze het over de streeper. Ja, dat is een krantje in, in, in Valkenswaard met de carnaval. Ja. Dus ik heb dat gewoon de krant maar genoemd. En uh, ja, ik, ik krijg er heel veel leuke reacties op. En ik moet hem regelmatig zingen. Hey Bets, had ja, ik een koffiepets? Ja. Hey Bets, had hey, ik een koffiepets? Want daar is onze Leo en die het zo grijpt zijn joh, Hey Bets, had hey, ik een koffiepets? Zet je kempjes maar vast klaar, dan komt alles voor me klaar. Er wilde een steek, of wilde nee, nee, een slap, nu niet slaap Mee een kuske of een appelplaat. Mee een morkop, of mee een spits. Dat kunt ik niet, zo spits. Hey, dret, en jij nog of niet Want daar is onze leo het zo grijs oh hey, en zee jouw hele pet? En je of geen Zet ik hem dus maar vast klaar, dan komt alles voor me klaar. Tijdens het lezen van de krant stond nog mijn maak in de Brahan. Deze koffie is echt een stekenbak. Zo, zitten we alweer op, uh, Marco? Ja, een uur vliegt voorbij, hè? Ja. Voor je het weet, dan euh, ja, zitten we weer in de auto richting huis. <laughs> nee? Nee, nee, nee, ik ga nog even door naar een optreden in, uh, in Brabant. oké. Dus, oh, uh, okay. dus uh, je gaat er lekker door. Zometeen nog een tuinfeestje. Ah, altijd leuk. Ja. Hey, in ieder geval, bedankt uh, voor jullie komst hier naartoe natuurlijk. Ja, bedankt voor uh, de airplay en de promotie. En uh, voor de mensen, ja, ik zou zeggen... Uh, heb het goed, hou het goed en blijf lachen. Want een mens is mooi als die lakt. Zo is het. En altijd een gave tijd. Ja, altijd. En ook feesten kan altijd, hè. <laughs> Zo is het. Hey, Marco, ik zou zeggen... Uh, ja, graag tot ziens en uh, hoop uh, meer van je te horen. Ja, graag tot de volgende keer. En dan op z'n Brabants, hou doen. Nou, hou doen hè. Ja, ja, ja, dat klopt. <laughs> Koffiepads, dat daar is onze Leo en die hebt zo ges en zei, oh hey pads. Heb je nog koffiepads? Zet ik hem kempen maar vast klaar, want komt alles voor mekaar. Hey Brits, ja la la la la la la, ja la la. la klaar, dan komt alles voor me Zet ik een kunst maar was klaar, dan komt alles voor me klaar. Golfy, golfy Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.